9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. En we gaan gelijk naar het stadion, naar Andy Houtkamp. Voor die derde Heat 100 meter ja. met die grote Nederlandse verrassing. Ja, die was al in de eerste heerlijk. Jorenni Martina in de finale. Oh, oh, oh, oh, we kunnen er nog steeds niet over uit. Maar we gaan nu kijken naar Tyson Gay onder andere. Hij loopt in baan 4. In baan 3, want in baan 2 loopt niemand. Hyman heeft zich teruggetrokken. Uh, baan 3, Sorelio uit uh, Trinidad en Tobago. Baan 4, Tyson Gay, ex-wereldkampioen. Uh, Yamagata, een jonge Japanner in uh, baan 5. In baan 6, daar is hij. Johan Bleek, 22 jaar jong. Hij wordt gezien als de uitdager van Hoesijn uh, uh, Bolt, zijn landgenoot. In baan 7, uh, Jemily, een uh, man uit Groot-Brittannië... ook al geboren op 6 oktober, mooie datum was dat, in 93 nu. 18 jaar uh, is een uh, talent, groot talent... hopelijk voor hem en het uh, Britse publiek... dat hij door kan komen in baan 8, Atkins... en in baan 9, Warner. Dit is de minsterke uh, halve finale... en het publiek wordt weer om stilte gevraagd. Johan Bleek in baan 6 is de man die... Uh, Waar we op met name op gaan letten. Want daar wordt, en dat verwacht ik ook een beetje, heel veel van verwacht vanavond. Ik denk dat hij het, als iemand het Oeseen Bolt moeilijk kan maken, dan is hij het wel. Johan Bleek, 22 jaar. Een uh, jonge, hele goede atleet die 9'75 heeft gelopen dit jaar. En daarmee uh, de tweede, de beste tijd uh, van het seizoen heeft gelopen. Beter nog dan Bolt die 9'76 heeft staan. Daar gaan de billen weer omhoog. De zeer gespierde bellen, ze zijn goed weg allemaal. En daar komt Blake. Eerst het hoofd een beetje naar beneden en dan omhoog. En hij loopt goed, hij loopt hard. En hij gaat winnen, uiteraard gaat hij winnen in een tijd van 9'85. Ja hoor, die schudden we ook nog even gewoon uit ons mouw. Tyson Gay tweede en en zo hoort het ook. Dit waren de twee beste van de derde. Halve finale. En ze gaan allebei door. Ik kijk nog even naar dat kleine geblokte manneke. Want het is een totaal ander type dan Usain Bolt. Naar Johan Bleek. Die rustig, ook relaxed naar binnen loopt. Trainingsmaatje ook van Bolt. Hij is door. 9,85. Het zijn ook wel tijden, jongens. Het is genieten in het Olympisch Stadion. Vanavond, Nederlandse tijd, 10 voor 11. De finale van de 100 meter. Met Chiorandi Martina, Usain Bolt en onder veel meer, Johan Bleek. Het is 2,5 minuten over 9 tijd voor het nieuws van de NOS. Hier is Diesel Thomassen. Bij een schietpartij in een sikh tempel in de Amerikaanse stad Milwaukee zijn minstens zeven doden gevallen. Drie mensen zouden zwaar gewond zijn opgenomen in een plaatselijk ziekenhuis. Op het moment van de schietpartij waren er vooral vrouwen en kinderen in het gebouw. De slachtoffers zouden zowel binnen zijn gevallen als op de parkeerplaats van de tempel politie meldt dat, dat de dader is geraakt bij een schotenwisseling met een politieman. Een woordvoerder gaat ervan uit dat de schutter daarbij is gedood, maar kon dat nog niet controleren. Ook de agent raakte gewond. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Eerst meldden plaatselijke media dat er meer dan één schutter was, maar de politie denkt dat dat niet zo is. Ook berichten over een gijzeling in het gebouw lijken voorbarig. Op verschillende plaatsen in het land hebben zware regenbuien overlast veroorzaakt. Kelders en winkels zijn ondergelopen en op sommige plaatsen had ook het verkeer last van water op de weg en in tunnels. Aan het eind van de middag raakte het verkeer op de snelwegen rot rond, rond Rotterdam behoorlijk ontregeld. Automobilisten moesten plotseling remmen toen ze werden overvallen door een korte hoosbui. Twee rijstroken op de A15 bij knooppunt Vaanplein stonden binnen korte tijd onder water. Ook in Noord-Holland en Utrecht veroorzaakte het weer overlast. Hier en daar kon de riolering de watermassa niet aan. Sprinter Tjurendi Martina heeft zich geplaatst... voor de finale van het koningsnummer van de Olympische Spelen, de 100 meter. In zijn halve finale eindigde hij als tweede... en daarmee plaatste hij zich automatisch voor de eindstrijd... vanavond vlak voor 11 uur. Daarin neemt hij het op tegen onder andere Usain Bolt... die de tweede halve finale met gemak won. Het weer. Vannacht trekt een gebied met buien noordwaarts over het land. Morgenochtend in het noorden nog buien. In de rest van het land wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Gevolgd door enkele buien weer. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op Bruinzeelparket.nl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 Bij de dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks nou, praten we met onze correspondent over de schietpartij... in de Sick Tempel in Amerika. Ja, en, en natuurlijk Andy Houtkamp uitgebreid vanuit het atletiekstadion. Maar ook het hockey. Engeland tegen Australië volgen we met Gerard de Groot. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. Ja, Geert, Australië stond voor. Stond voor met 2-0, staat nu voor met 3-1. Omdat Groot-Brittannië scoorde, vind ik Clark. En nu is Australië aan het muiten, hoor, op de doellijn. Scheidt Center Black uit uh, Duitsland heeft een strafcorner gegeven. Dan mag je naar een uh, video-empire gaan. Dat doen de Australiërs niet, maar ze blijven wel zeuren bij uh, de Duitse arbiter. Die zegt, het is gewoon een strafcorner. En daarvoor is Ashley Jackson de aangewezen man. Jackson, Jackson, Jackson, stop niet, nee. De bal gaat uh, omhoog van de keeper van Australië. Een belangrijk moment, denk ik, in deze wedstrijd met zo'n kleine 20% minuten te spelen. Want uh, Groot-Brittannië kan dichterbij komen. Ze hebben die 3-1 gemaakt via Johnny Clark en hopen nu natuurlijk op 3-2. En dan gaan ze eens kijken of ze Australië onder druk kunnen zetten. Inzet van deze wedstrijd nog niet helemaal zeker natuurlijk, maar de winnaar zal zich uh, wel plaatsen als uh, de nummer 1 in de groep en, uh, voor, de, voor de halve finale. En dat is uh, op dit moment overduidelijk. Australië speelt het betere hockey tegen uh, Groot-Brittannië. Maar zo'n gekke corner van Jackson, nou die kan er misschien best wel eens invliegen hoor. De corner van Ashley Jackson is gevaarlijk. Nu gaat hij niet naar Jackson, wordt hij via de rebound naar uh, hoogst gespeeld. Middleton, Barry Middleton is uiteindelijk de man die hem uh, als laatste aanraakte. En nou wordt Australië toch behoorlijk gefobd, hoor in uh, de achterhoede bij die corner. Ze rekenen allemaal op Ashley Jackson, ik ook trouwens. Maar hij ging niet naar Jackson, die corner. Die corner die ging niet naar uh, Ashley Jackson, maar kwam uiteindelijk terecht bij Barry Middleton. Twee jongens, Jackson en... Middleton die in de Nederlandse competitie hebben gespeeld bij HGC in Wassenaar. Ze hebben een groot aandeel tot nu toe in het Britse spel. Britten staan dichter bij Australië met twee doelpunten. Australië nog steeds bovenaan, althans leidend in deze wedstrijd met drie. En die houdt kan. In het Stadion, wat voor spektakel heb je nu weer voor je neus? <laughs> ja, nou, het is een al uh, spektakel. Hè? Het is uh, wel leuk allemaal. Uh, uh, wat heel mooi is, en dat gaat zo dadelijk gebeuren... de, de huldiging van Mohamed uh, Farah... De 10-kilometerloper, die prachtige gouden medaille van gisteren. En dan zal dit uh, stadion weer als uh, één man en vrouw het God Save the Queen zingen. Maar ik kijk ook nog naar bewegende beelden, om het zo maar te zeggen. Uh, Hinkstapspringen bij de vrouwen, hebben we twee pogingen gehad. Uh, en op de eerste plaats staat uh, een Oekraïense Hanna uh, Knudza, Knudzieva. Uh, die staat met uh, 14'71 op de eerste plaats. Terwijl het gejuicht natuurlijk is voor uh, onze grote vriend Mo Farah. Uh, 14'56 moet ik trouwens zeggen. Uh, maar dat is pas na twee pogingen. Uh, zo dadelijk nog uh, 1500 meter series. Maar we krijgen ook nog 400 meters halve finale. En nog uh, een aardige finale zo tegen het eind van de avond om tien uh, voor elf. Heb je daar de startlijst al van Andy? Nee, nog niet. Ik uh, kijk even op de computer. Ja, hij komt net binnen. Even kijken. Wij hebben in baan 2 Richard Thompson van Trinidad en Tobago. In baan 3, hij is dus door naar de finale, Asafa Powell, Jamaica. In baan 4 Tyson Gay van de Verenigde Staten. In baan 5 Johan Blake, Jamaica. Baan 6 Justin Gatlin, Verenigde Staten van Amerika. Baan 7 Hussein Bolt, Jamaica. In baan 8 Ryan Bailey, Verenigde Staten. En wat blijft Jorini Martina dan, zou je zeggen... Baan 9 loopt hij het dichtst bij onze kroonprins, zeg maar. Want uh, die zit uh, hier tegen de baan aan zo'n beetje. En uh, kan hem uh, nou net niet aanraken en de kleintjes ook niet. Maar uh, daar zit onze kroonprins en Tjorendi Martina dus in baan 9. En dan uh, gaan we om tien voor elf Nederlandse tijd deze finale bekijken. Ja, redeneer eens door. Wie kan die hebben? <laughs> Paul, Paul heeft hij al gehad. <laughs> ja, nou, ja, Je durft er niet meer over te ja, zeggen natuurlijk. Je, hij is op 7 uh, na de beste van deze Olympische Spelen. Zo ja. so simpel is het. Ja. En dat is hij zeker. Ja. En alles wat hij meepakt. Alles wat hij beter wordt dan 8e, Dat is al meegenomen. Het is zo'n unieke prestatie van Tjorendi Martina. Uh, om hier gewoon in de finale te staan. Tussen al deze grootheden. Uh, kijk naar de persoonlijke records. Uh, 9,96 van Thompson. Maar ja, 9,91 staat nu gewoon, dus voor Chorendi uh, Martina. En hij is in vorm. Let op Martina. Hij was de vijfde. Hij ging als vijfde de finale in. Hè? Vijfde tijd. Maar uh, ik denk niet dat hij een medaille gaat halen. Maar ja, waarom moeten we denken? Laten we gewoon afwachten. 10 voor 11. Oh, man, ik geniet nu al. U hoort het verjaardag in het nieuws bij een schietpartij in een sick tempel in de Amerikaanse staat Wisconsin. Zijn zeker zeven doden gevallen. Contact met correspondent Ilko El Bos van Roosentaal. Ilko, uh, vorige uur was er nog niet veel bekend, maar heb je nu me wel meer informatie? Ja, en het belangrijkste noemde je al. Uh, zeven doden, zegt de politie. De politie heeft uh, net een persbriefing gehouden. Uh, ze zeggen ook dat de schietpartij voorbij is, althans, dat lijkt het toch. Het gaat dus om een een uurtje buiten Milwaukee, een grote stad in Wisconsin, uh, in het noorden van Amerika. Er zou uh, waarschijnlijk toch één schutter, er was eerst vaak van meerdere, maar waarschijnlijk was het één schutter die daar naar binnen is gegaan. En uh, ja, uh, uiteindelijk heeft hij zeven mensen of zes mensen doodgeschoten. Er lagen vier lijken in de tempel, twee erbuiten en zelf is hij naar een vuur met de politie ook uh, omgekomen. Zeven doden dus onder de schutter. Er is ook nog een onbekend uh, aantal gewonden... Ja, uh, motieven, dat soort dingen wil natuurlijk iedereen weten. Maar daarvoor is het echt nog, te, uh, nog veel te vroeg. Want dit is pas uh, eigenlijk een paar uur geleden gebeurd. En de politie is nu aan het nagaan uh, na waarom het is gebeurd. En wat er precies is gebeurd. En ze praten dus vooral ook met overtuiging. Ja, ze weten dus ook niet wie de schutter is. Nee, als ze dat weten, hebben ze ons dat in elk geval, uh, de media in elk geval, nog niet verteld. Er uh, is uh, heel weinig bekend. Het ging gewoon om een, om een zondagdienst. Zoals die overal in het land uh, uh, worden gehouden. Uh, waarom hij voor een sick tempo koos of hij wist dat het om Sikh uh, uh, ging. ging, dat is allemaal niet duidelijk. Uh, dat uh, zullen we de komende uren horen, waarschijnlijk. Oké, okay, dankjewel voor nu, correspondent Ilko Bos van Roosendaal. I'm going back to a time when we owned this town. Down Bowder Mill Lane in the battlegrounds. We were friends and lovers and clowns. I didn't know I was finding. Turn from you when we talk. En Sovereign Lights Café, kwart over negen. 100 meter finale wordt vanavond een gevecht tussen de snelste mannen van de wereld. Dat wisten we al, maar dat daarbij zit Churendi Martina, dat wisten we toen nog niet. Hij werd keurig tweede in zijn serie en reageerde heel kort bij de collega's van de VRT. Eentje Nederlands. Ja, heel snel. Churandy, dit moet nog een ongelofelijk gevoel geven. Ja, ik was aan het trainen voor deze wedstrijd en ik wilde de finale halen. En nu... Ik ben in die finale, alles kan gebeuren. Wist je op de streep dat je Paul te pakken had? Ja, ik weet dat hij nooit naar die lijn gaat lopen. En ik moest van coach gewoon goed lopen, van start tot finish. En dat heb ik gedaan. Ah, wat een man. Ja. Ik ben zo'n fan van deze man. Ik vind het echt geweldig. Dat is prachtig, hè? Ja, heerlijk. Goed. PSV won de openingswedstrijd van het uh, voetbalseizoen. De Johan Kruischaal van Ajax met 4-2. Uh, dat werd het voor de Eindhovenaar Rob Fleur... in gesprek met de trainer van PSV, Dick Advocaat. Wat zegt het je, een 4-2-zegen op Ajax in Amsterdam? Nou, als je in, de, in het Ajax-stadion in de Uitwesten het 4-2 kan winnen... dan heb je het gewoon goed gedaan. Uh, ik was ook tevreden over bepaalde fases in de wedstrijd... maar ook bepaalde fases niet...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 Hoe klaar zijn jullie? Je zei, wij zijn klaar. Uh, nou, zijn we zijn pas jullie... dus klaar als we kampioen zijn. Dus ja, zo moet je het zien, want het begint nu pas. Fysi de fysiek zijn we goed, dus uh, ja, we moeten nu zien dat we het kracht hebben... dat we de, ook in de competitie kunnen, dit soort wedstrijden kunnen doen. Uh, dat zou toch aan de advocaat niet liggen? Aan mij niet, maar nu spelers denk ik hopelijk ook niet. <lacht> Daar dus zou je toch zelf wel voor? Dat zal ik wel voor. Ja. Dick Advocaat was altijd in gesprek met Rob Fleur. Gerard de bij Groot bij Groot-Brittannië tegen Australië. In een uh, kolkend, af en toe kolkend hockeystadion uh, hier uh, in, uh, in het Olympic Park uh, is het nog steeds 3-2 in het voordeel van Australië. Maar de 14.000 Britten op de tribune, ik denk dat er uh, van de 15.000 die er maximaal in kunnen, dat er misschien 500 van een andere nationaliteit zijn. Verder zijn het allemaal Britten, Britten met uh, rood-wit-blauwe vlaggen, althans dan met hun kleuren erin, dat uh, grote Union Jack-kruis erin. En die staan te schreeuwen en te schreeuwen en te schreeuwen tot uh, Groot-Brittannië in de de buurt kan komen van Australië. Nou, dat lukt niet echt helemaal, hoor. want die Australiërs die kunnen er behoorlijk wat van. Die staan met 3-2 voor. Maar het wordt af en toe toch nog wel link achterin in de verdediging van Australië. En de Britten hebben zojuist weer een strafcorner gekregen. Dat leverde dan niets op. Die daarvoor wel natuurlijk via Middleton. Dus er blijft nog dreiging. Nog vijf en een minuut te gaan. Er blijft dreiging voor Australië. Ze moeten oppassen dat de Britten hier niet gelijk gaan maken. En dan, ja, ruim een week uh, zijn de Spelen nu bezig. We staan op acht medailles, kijken wat de tweede week oplevert. Maar wat de eerste week heeft opgeleverd, klinkt zo. Celebrating the 30th Olympiad of the modern era. De eerste gouden medaille van de Spelen in Londen is gewonnen door een Chinese... Vier jaar na Peking lukt het nu niet in Londen. Zilver voor de Nederlandse ploeg, de Golden Girls. Ja tuurlijk, we hebben niks gewonnen, we hebben alleen maar goud verloren. The aim today was clear to get Mark Cavendish to that finish. Wat een knap staaltje, wat een uzage stuk van deze man uit Kazachstan. Vino Kuro, voor Rico Bechtel, Het is 1-0 voor Ryan Lofty. En Phelps spel aan als vierde en valt buiten het podium. Dat is een grote verrassing. Voor de Bosch, door. Pak die olympische titel, doe het gewoon, ze heeft hem, olympisch goud, voor Janne Vos, geweldig. Oh ja, hier was het om te doen en uh, nu is het nog gelukt ook. Ik zag een hele goede oranje vandaag en dat is een goede begin. Een Elmond. Nee, hij verliest, hij verliest. Wat een zwemavond, weer een wereldrecord. In het enkelspel lukte het niet en in het dubbelspel dus ook niet gelukt. Allebei uitgeschakeld, hazen en rooien kunnen naar huis. Ik denk dat we nog steeds meedoen voor de medailles. De helftramp is geëindigd op de vijfde plaats. Hij schoot hoge punten en op een gegeven moment schoot hij zelf een 10.9. Maar als je bedenkt dat er in een Olympische finale nog nooit een 10.9 is geschoten... dat is de perfecte score. Ja, dan is dat toch wel heel erg bijzonder. Hij deed het dus heel erg goed in deze... De eerste strafcorner ging er al in, in de eerste helft door Roderick Beustop. Nu was het Mink van der Weerden met een strafcorner. Maar het gebeurt hier dus, de sensatie. Het is goud voor Litouwen in het zwemmen. Dat zal nog niet vaak gebeurd zijn. Lijou slaat de bal over de tafel. Toch niet opgewassen tegen deze Chinezen. Oh, wow. Oh, oh. Geeft hem uh, Juko. Hij twijfelde, hij twijfelde. En zo laat Elisabeth Willeborst zich toch verrassen. En Michael Stelz is dus na vanavond de man met de meeste Olympische medailles. 1, 2, 3. 3-0 voor Edith Bos. 3-0 in de golden score. Zij pakt hier brons. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Dan mist hij nu de Olympische finale op 200ste. Hier komt Wiggins nu. Bradley Wiggins, de winnaar van de Tour de France. Wiggins, die strand in de achtste finales. Bas verwijlen zal eruit gaan liggen, want hier scoort de Duitser de 15-8. Toernooi voorbij voor Bas Verwijle in de achtste finales. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Rano Mikromo in Jojo is Olympisch kampioen. Alsjeblieft Nederland, hier is hij dan. Nederland. Gaat een bronzen medaille halen met een gouden randje als je in ieder geval nadenkt over de problemen die er zijn geweest. Dit is waar we vooraf op hadden ingezet met de acht. Henk groen in de klasse tot 100 kilo, juicht en uh, kijkt naar zijn supporters en zegt ja ik heb het toch maar gedaan. Na Athene, na Peking pakt hij ook goud op de 200-pintelslag in Londen. Michael Veldt doet het dan toch. Gabby Douglas, de nieuwe ster aan het Amerikaanse firmament. Zij wint het goud in deze prachtige meerkampfinale bij het uur. de final turn. Het wordt geen medaille voor Berlinde en wel voor Veld. Weer een gouden, hij wint. Oeh, ze valt bijna en dan komt ze toch nog gelukkig over de finish. Dat betekent dat Luc voorbij uitgeschakeld is, betekent dat het judo-toernooi voor Nederland voorbij is. Dat we slechts twee bronzen medailles hebben en kunnen spreken van een zeer teleurstellend judo-toernooi. Willy Bakker glijdt de bal in de toon. Het is Van Gestel die de bal in het net serveert. Op die manier gaan ze het toernooi uit. En dus is dus uh, olympisch kampioen, hier in haar eigen stadion. Het gaat weer gebeuren, Ranomi Kromo in Weg naar nog een olympische titel, ja! Fishback Kromo vanavond, ja. Wat een kanjer! Promo is een kanjer. Het is Serena Williams die dansend nu op het centercoord staat. Ja, en ze heeft er ook alle reden toe. Geweldig, geweldig. En de omhelzing met Marleen Veldhuis die als derde aantikt in 24-39. Mooie overwinning hoor. Regelmatige overwinning van Richard Schuil en Rijn de er is niemand in de hele zaalwereld die zo dominant is als Dorian van Rijsselbergen in de, in de windsurfklasse. Het is geen bronzen medaille voor Rick van der Ven. Hij was er dichtbij, hij had een mooie voorsprong in deze strijd om het brons, maar hij heeft hem niet weten te verzilveren. De man van de 22 medailles, Michael Phelps, beëindigt hier zijn zwemcarrière. Michael, bedankt!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 Montage gemaakt door uh, Rutger Hekman. En dit was pas de eerste week. Ik wou zeggen, er komt, no er komt nog zo'n week oh. aan, joh. Nou, niet te geloven. Laten we eens even kijken bij het hockey. Groot-Brittannië tegen Australië. Een kolkenstadion, zei je, Gerard? Ja, ab absoluut, absoluut. En ze hebben gekregen wat ze wilden hebben. Een Brits doelpunt. Zojuist gescoord door James Tindall. En het is dus 3-3 met nog 2,5 minuten spelen. 3-3 bij de wedstrijd tussen uh, Groot-Brittannië en Australië. Een wedstrijd die moet bepalen wie er eerste of tweede wordt... in de andere groep, zeg maar. De andere groep dan waar Nederland in speelt. De Nederlandse mannen die zich eerder vandaag natuurlijk al plaatsten... voor die halve finale. Die zitten met spanning te kijken. Want ze willen het liefst niet tegen Australië spelen. Maar als ik nu in die slotfase Groot-Brittannië zie spelen... dan weet ik het niet meer, hoor, wie je zou moeten kiezen. Want deze twee ploegen... Zijn absoluut ook de sterkste uit A-pool van dit, uh, dit hockeytoernooi. Spelen tegen elkaar. Australië domineerde tot 10 minuten voor het einde. We moeten nu nog 1 minuut en 40 seconden te spelen. Australië domineerde het grootste gedeelte van die wedstrijd. Maar in die slotfase is Groot-Brittannië ijzer en ijzersterk. Staat op 3-3, maar wil meer. En die handkomen weer een beetje op adem gekomen. Ja, maar dat zal nog wel een paar keer gebeuren dat ik... Uh, nou, niet buiten adem kom, maar ja... Ja, ik zit nu al te genieten Ook van de 1500 meter hoor, bij de mannen waar de halve finales nu bezig zijn. En uh, we hebben de eerste halve finale gehad. Met een heel klein beetje een Nederlands tintje. Want uh, Mekone Ghebremedin uit uh, Ethiopië die, uh, ging door naar, gaat door naar de finale. En die heeft een beste tijd staan van 3-31-45. En dat werd gelopen in Engelo tijdens de FBK Games. Ja, dus ja, het is ja, een beetje zoeken. Is een het zo, is, is, een zoeken, is een beetje, beetje maar zoeken. Goed maar goed <laughs> maar uh, nee, die is uh, dus door. En dat geldt ook ja, overigens ja. voor de regeert Olympisch kampioen Asbel Kiprop. En uh, Maglouki uit Algerije die verrassend die uh, eerste halve finale won. En nu zitten we in de tweede halve finale. En daar loopt uh, Silas En uh, Dat is de man die uh, door de op één na snelste tijd dit seizoen heeft gelopen. 3,29,63. Die loopt in zijn eentje op kop. Wat hebben we nog meer? De finale zo dadelijk van het uh, kogelslingeren. Ik hoop niet dat ze zo ver slingeren dat het uh, gevaarlijk wordt voor de lopers. Uh, die uh, Asbel Kiprop of uh, Silas uh, Kiplagat, die loopt wel uh, erg uh, hard en uh, vooruit. Ik denk dat... Uh, hier geldt hardlopers en doodlopers, want hij moet nog uh, 2,5 ronden. Nou, ja, iets minder nog. Twee rondes en 100 meter. Uh, dus dat is afwachten. Maar we, we zijn allemaal bezig toch met die 100 meter van later vanavond. Tijd voor tijd. Ja, wat ik voor geen goud zou willen missen, dat is natuurlijk lekker... Iedere dag van deze sportzomer spelen we het leukste spelletje van de Nederlandse radio. Ze vindt onze eindredacteur in Tijd voor Tijd. Draait alles om het voorspellen van de juiste tijd op de sportvraag die wij dan stellen. Ja, vandaag waren we op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe laat is de mannenfinale enkel spel tennis afgelopen? Nou, inmiddels uh, weten we wat het antwoord is op die vraag. De gouden partij van Andy Murray tegen Roger Federer was om 14 minuten over 5 afgelopen. En Gert van Schoor zat er maar een minuutje naast. Hij voorspelde namelijk zeven. 1715 En die, daarmee wint ja. hij voor de tweede keer... Ja, de naam kwam al bekend ja, voor. Precies. Voor de tweede keer het prachtige tijd voor tijd horloge. Ja, de linker en rechterpols uh, heeft Gert tenminste. Dat uh, hoop ik. Dus dat kan hij mooi aan allebei zijn polsen zo'n horloge doen. Bij de presentatoren was het Bert van Sloten die er het dichtst uh, bij zat. Hij voorspelde 17 uur 17. Zat er maar drie minuten naast. Jurgen van den Berg voorspelde 177. pakt het zilver. Deborah Horst uh, houdt uh, de eer van de dames hoog. Brons voor haar. 17.23 had ze een punt erbij in het presentatoren. Poeltje. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan zijn we op zoek naar het antwoord op de volgende vraag. Hoe lang duurt de eerste kwartfinale beachvolleybal bij de mannen? Dat wordt dan gerekend vanaf de eerste servers tot en met het beslissende punt. De nou, wedstrijd begint om ongeveer 7 uur des avonds Nederlandse tijd. Dus tot die tijd kunt u meedoen op radio1.nl. En kans maken op zo'n prachtig tijd voor tijd horloge. 3-3 was het in het hockeystadion. Uh, Australië, Groot-Brittannië, Geert de Groot. En 3-3 is het gebleven. En dat maakt de situatie in de groep A van het mannenhockeytoernooi er alleen maar leuker en spannender op. Want er zijn twee ploegen die bovenaan staan. Australië en Groot-Brittannië. Vier wedstrijden gespeeld met acht punten. Australië heeft een veel, veel beter doelsaldo. Vijf doelpunten meer dan de Britten. Dus wat dat betreft staat Australië dus nog steeds eerste. Maar Pakistan staat er ook nog dichtbij hoor. Die moet zeven punten hebben die met vier wedstrijden gespeeld. En die moeten nog tegen Australië overmorgen. En dan krijgen we ook nog Spanje. Dat komt zo direct in actie tegen Argentinië. Spanje kan ook op zeven punten komen als die van Argentinië winnen. En dan heb je dus nog vier ploegen die gaan strijden om de plaatsen 1, 2... Dat is belangrijk voor de halve finale. Maar daarvoor zijn er dan nog vier ploegen die daarvoor in aanmerking komen op de laatste dag. En dat is overmorgen. Prachtige wedstrijd hier in het uitverkochte hockeystadion. Met 14.000 14 Britten op de tribune. En ze juichen ze juichen voor hun ploeg die een schitterende wedstrijd heeft gespeeld in de laatste 15 minuten. Ze zijn al vergeten dat ze in de eerste helft weggespeeld werden en ontzettend veel mazzel hadden. Dat ze niet verder gingen dan 2-0 de Australiërs. Maar daarna kwamen de Britten terug hoor in de laatste 15 minuten. 15 minuten terug van 3-1 achter tot 3-3. Het is uh, half tien precies, uh, de NOS Headlines nu met Liselotte Thomas. Bij een schietpartij in een Sikh-tempel in de Amerikaanse stad Milwaukee zijn zeker zeven doden gevallen. Een man schoot zes mensen dood. Daarna werd hij zelf doodgeschoten door een politieman. Drie mensen zouden zwaar gewond zijn opgenomen in een ziekenhuis. Eerst meldden plaatselijke media dat er meer dan één schutter was. Maar de politie denkt dat dat niet zo is. Ook berichten over een gijzeling in het gebouw lijken voorbarig. In het noorden van de sinai woestijn bij de grens tussen Egypte en Israël... hebben aanvallers zeker 13 Egyptische politiemannen gedood en 7 verwond. Volgens de Egyptische televisie zit een islamitische strijdgroep achter de aanval. Meer informatie ontbreekt nog. En zo'n 40 nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn... dienen een claim in van mogelijk tientallen miljoenen bij de politie Hollands Midden. Dit vanwege fouten die zijn gemaakt bij het verlenen van een wapenvergunning... aan schutter Tristan van der Vlis. Een ingeschakelde letselschadejurist denkt dat de politie Hollands Midden en anders het ministerie van Veiligheid en Justitie aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die is ontstaan door de schietpartij. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks zetten we, wat eerder dan u bent gewend, de Olympische dag op een rij. En we ontvangen om half elf Ranomi Kromowidjojo. Jojo. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat we dat overzicht eerder doen. En tegen elfen horen we natuurlijk of Jorandi Martina mee kan met de sprinttoppers. Eerst Alf van der Rijn. Ja, die hoort het net. Veertig nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij in Al van der Rijn... die een claim in van uh, tientallen miljoenen bij de politie Hollands Midden. Dit vanwege de fouten die zouden zijn gemaakt... bij het verlenen van een wapenvergunning aan de schutter Tristan van der Vlis...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 Het niet meegewogen, of wat dan ook. Uh, het heeft niet het resultaat gehad... waarvan de wetgever had gehoopt dat het wel zou zijn ingetreden. Simone Bierman verloor haar zus en zwager bij de schietpartij. En ook zij wil een schadevergoeding. Want de nazorg is erg duur, zegt ze. Ja, je slaapt slecht. Je, je raakt aan de, aan de slaappillen. Met veel praten onder elkaar. Uh, kom je een heel eind. Maar op sommige punten mis je toch wel de professionele hulp. Dat moet je allemaal zelf ophoesten. De eigen bijdragen zijn dusdanig hoog. Dus als je met z'n tweeën in één gezin hulp nodig hebt... dan kan je dat niet opbrengen. Bierman wil niet alleen geld, ze wil ook antwoorden. Op de vele vragen waarop ze van de politie geen antwoord krijgt. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe heeft een, een, een mentaal zieke jongen... een, een... Een, ...een vergunning kunnen krijgen om, om gewoon maar eigenlijk legaal in Nederland in de rond te kunnen schieten. Heeft u wel eens geprobeerd om, om uh, iemand vragen te stellen, de vragen die u heeft? Ja, uiteraard hebben we dat geprobeerd, maar uh, dan loop je gewoon, te, gewoon tegen een betonnen muur aan. Je krijgt gewoon... Dat zijn de mensen die hebben daarvoor gestudeerd. Die, die draaien een beetje om de brei heen. We zijn er op een gegeven moment ook maar mee gestopt. Van jongens, dit, heeft, dit is kansloos. Dit heeft geen zin om die vragen nog te stellen. Aan wie je ze ook stelde, ze, ze, ze gaven hier geen antwoord. En dat doen ze alsnog niet. De politie Hollands Midden wil niet reageren en wacht het oordeel van de rechter af. Ja, naar de plek waar het vanavond allemaal gebeurt, het Atlantiekstadion. En die Houtkamp, wat zie je nu? Uh, ik heb net de 1500 meter uh, afzien lopen, zeg maar, uh, tot uh, teleurstelling van de Engelsen, de Britten, geen Andrew Baddeley in de finale. Hij eindigt net uh, buiten de kwalificaties wel uh, de verwachte namen, twee Kenianen, Kip Lagat en Chip uh, Seba en een Nieuw-Zeelander, Nicholas Willis. Maar de winnaar was een Marokkaan, Iguider. En nu op dit moment uh, hebben we wat huldigingen van de vrouwen 100 meter. Uh, och, een Jamaikaanse bovenaan op de eerste plaats en op de derde plaats ook een Jamaikaanse en. Ach, een Amerikaanse op de tweede plaats. En zou dat vanavond ook niet kunnen zijn, want ik ben eventjes de boel op een rijtje aan het zetten voor vanavond. Drie Jamaicanen, drie Amerikanen, een man uit Trinidad en een man uit Nederland. Die staan in de finale op de 100 meter. En nu het uh, huldige het Jamaicaanse volkslied van de 100 meter van de vrouwen. En ik denk zo dat we dat volkslied nog wel een keer gaan horen vandaag. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet. De Radio 1 Sportzomer. Sex and drugs and rock and roll Is all my brain and body need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 En and drugs. En and rock'n'roll. And Ian Dury. En de Blockheads. 1978. Volgens mij waren die er ook bij. Met 3-1 veegden de hockeyers Duitsland van de mat. En daarmee um, stelden ze dus ook een plaats in de halve finale veilig. We gaan erover napraten. Tenminste, dat doet uh, Gerrit de Groot met de botcoach, Paul van As. 3-1 winst op Duitsland. Eerst in de pool. Halve finale. Nog één wedstrijd te gaan in de pool zelfs. Wat, wat kan je daar nu nog aan toevoegen als coach? Dat we graag eerst in de pool willen blijven. Dat betekent dat we minimaal toch wel gelijk moeten spelen... om heel zeker te zijn tegen, uh, tegen Korea over twee dagen. En uh, liefst gewoon winnen om in de flow te blijven. Het uh, ja, is een, maar wel een mooi gevoel. Uh, ik had hier vooraf ook voor getekend. Ja, ik denk heel veel mensen. Je hebt, je hebt natuurlijk wel gemerkt dat, uh, ja, dat de verwachtingen rondom je heen... Uh, de laatste maanden niet, uh, niet florissant waren. Nee, maar dat, Gert, dat is... Kijk, ik zit in het proces ik, en, ik, en ik, uh, ik weet wat ik doe en ik maak mijn keuzes en dat onderbouw ik. En ik heb het zelfs ook naar extern onderbouwd. En meer kan ik niet doen en ik geloof erin. En, uh, ik geloof in de jongens, ik geloof in mijn selectiegroep en ik geloof in de stappen die we hebben gemaakt. En, uh, uh, en, en dit is het resultaat, 9 punten. Dus uh, ja, beter kan het niet. Dan krijg je zo'n situatie, Paul, dat, dat je zegt... als de stukjes in elkaar vallen, dan zou het nog wel eens kunnen lukken ook. Dan zou het goed kunnen gaan. Heb, heb je dat soort momenten gehad? Nee. Um, sterker nog, het gaat goed. We zitten goed in het toernooi, ook qua, qua spelopbouw en, uh, en, en uitstraling. Uh, maar uh, we hebben nog niks. Uh, we zitten in de halve finale. Maar... maar je hebt trouwens 12 punten, hè? Ik heb 12. Ja, het gaat hard. Het gaat harder. Ook zelfs harder dan ik dacht, maar oké. Okay. We hebben twaalf punten, maar, maar we, hebben, we, hebben nog, we hebben nog niks. Kijk, als je dan toch zo'n halve finale dadelijk uh, niet je niveau haalt... laat ik dan zo. je weet nooit of je gaat winnen of verliezen. Maar mijn doel is altijd het, het maximale niveau eruit halen wat erin zit. Nou, dat hoop ik in een halve finale met die jongens ook dat die jongens dat kunnen doen. Nou, als dat toch geen winst oplevert, dan is het toch een knauw, hoor. Voor deze wedstrijd tegen Duitsland heb je teruggegrepen op die tweede helft tegen Nieuw-Zeeland toen het al begon te komen. Hè? Toen zag je al dat het Nederlandse team... gewoon goed, goed kon spelen, gedegen kon spelen. Ja, ja ik, ik, ik ben al langer met die jongens bezig. Ik weet al langer dat ze goed, eh, goed kunnen spelen. Dat kwam er nog niet zo uit, hè, die eerste drie wedstrijden. Nee, nee, nee, nee, de eerste twee wedstrijden was het wat stroperig, wat, wat, wat stroef. Dat is omdat je toch met een jonge groep... en dat was natuurlijk ook het probleem. Met een jonge groep, onervaren groep, kom je hier naar een Olympische Spelen toe. Maar mijn ervaring, het gaat snel, hè. Dus die hebben die wedstrijden nodig gehad om de schoon van zich af te, dingen, af te spelen. Dat heb je gezien bij Nieuw-Zeeland... En je hebt vandaag ook gezien dat daar uh, van de grootheid van het evenement dat hebben we nu achter ons gelaten. Dus we zijn onszelf en we halen eruit wat erin zit. Dus dat is fantastisch. Wat een luxe. Ja, ja, maar jij weet ook in de sport uh, dat ik zeg: kijk nu die halve finale, uh, uh, die moeten we zien te winnen. Uh, en dan gaan we weer nadenken over de finale. Maar het zou nu wel een domper zijn als we. Uh, nou ja, dat is nu eigenlijk de, de volgende echte grote doelstelling. Ja, Paul van Assen was dat in gesprek met Gerard de Groot. Laten we eens kijken wat er uh, vandaag zoal gebeurd is. Uh, hij moet dinsdag nog even starten, maar dat is uh, voldoende voor de server Dorian van Rijselbergen om de gouden medaille op te halen. Hij won de negende race en daardoor werd zijn voorsprong op de concurrentie zo groot dat hij die in de laatste twee races niet meer kon verspelen. Van Rijselbergen deed het direct rustig aan. In race 10 startte hij wel, maar hij kwam niet meer over de finish. Het tekende de ultieme overmacht van Dorian van Rijsselbergen. Nou, het zegt al je iets over de kwaliteit natuurlijk. Maar het is... Uh, ja, gelukkig is met de domme. Nee. <laughs> Leg eens uit hoe het zit. Want mensen die denken nu, ja, er is dinsdag nog een wedstrijd. Er moest vanmiddag twee keer gevaren worden. Maar je staat hier al. Ja, inderdaad. Ik heb, uh, nee, ik heb zoveel punten voor... Uh, uh, bij elkaar gesprokkeld. Dat ik ook al heb ik de laatste race niet gevaren. dan is mijn aftrek, dus die telt sowieso niet mee. En dan uh, ja, heb ik zo'n grote buffer op de punten... dat als ik laatste word en Nick wordt eerste of Tony wordt eerste... dan maakt dat ook niet meer uit. Dan heb ik nog steeds genoeg punten om voor te blijven. Het wordt buffer is belangrijk, wat een waanzinnige week. Ja, topweek. Uh, iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. en dat, ja, dat, uh, Ik, ik doe het natuurlijk niet alleen. En dat, uh, ja, dat is helemaal top. Voor zijn coach Aaron McIntosh was het natuurlijk een emotioneel moment. Yeah, very, very satisfying just to see how Dorian's come together for this event and his focus and his determination and the friends and the family and the support and everybody. It's just, yeah, <laughs> can't say anything more. It's uh, you know, it's a, a huge pleasure and an honour to work with Dorian and um, the programme we've put together and the programme we've executed um, was uh, the one to be. In de fin lag Pieter Jan Posma op bronzen koers. Maar in de afsluitende medal race werd hij vijfde. En daardoor eindigde hij als vierde in het klassement. Ja, je bent op dat ogenblik emotioneel. Had het goud van jou kunnen zijn? Ja, bij de onderboei uh, ging ik gevecht aan om die laatste in te halen. En dat ging uh, een beetje mis. Waardoor het uh, ja, net wegslipte. Moest jij een extra rondje varen, dat werd gezegd. Uh, er staat achter op de boot hebben we nu een hele grote camera staan. Die is 40 centimeter hoger dan normaal. En ja, uh, yeah. uh, die, die, die raakte ik van de ander. En dat is een deel van, uh, van de boot en dat mag niet. Wat vind je het ergste? Dat je die bronzen medaille die op voorhand uh, te behalen leek... dat je die niet hebt of dat je het goud niet hebt gewonnen... wat opeens op je pad kwam? Ja... Ik had hier heel graag met de bronzen medaille gestaan. Daar had ik uh, van tevoren voor getekend. En uh, ja, zo is het. En ja, dus dat is heel jammer. En dat je dan dichtbij het goud komt, ja, dat, is dan, dat zit dan even mee of tegen of hoe je het wil noemen. Um, maar goed, ja. Ja, de Brit Ben Ainslie, die won het goud. is dus zijn vierde opeenvolgende gouden medaille. De spring equipe van bondscoach Rob Erens kende ook een goede tweede dag. Nederland staat tweede achter de verrassende leider saoedi arabië Overigens deelt Nederland de tweede plaats met Groot-Brittannië, Zweden en Zwitserland. Allemaal met vier strafpunten. De ploeg staat er dus goed voor, de bondscoach Rob Erens. We moeten nu de blik weer uh, naar voren richten. En, um... Nooit te lang blijven terugkijken naar hetgeen wat gebeurd is. Dat is gebeurd. We gaan verder. We hebben de paarden goed voor elkaar. De paarden zijn fit. De paarden springen er naar mijn gevoel gemakkelijk overheen. Ze zijn niet leeg na de, als ze door de finishlijn komen. Ze zijn er gewoon goed aan. En nu moeten we gewoon met een nuchtere blik naar morgen toe en kijken dat we gefocust blijven. Dat we nu niet gaan denken van. We zijn er, maar we zijn er bij lange na nog niet. We moeten nu uitermate scherp blijven, geconcentreerd en vechten tot op een gegeven moment het spelletje voorbij is. Het baanwielrennen stond in het teken van de sprint, het koningsnummer bij zowel de mannen als de vrouwen. Vandaag werd het kaf van het koor gescheiden, de strijd tot de kwartfinales. Met daarin één Nederlandse deelnemster, Sebastian Timmerman. Drie jaar geleden was Willy Kanes tweede van de wereld... nu anoniem uitgeschakeld op het sprinttoernooi. Kansloos was ze toen ze in de achtste finales... tegenover topfavoriete Victoria Pendleton kwam te staan. En via de herkansing slaagde Kanes er ook niet in... om terug te keren in het toernooi, ze wordt negende. Een rugblessure vorig seizoen... en grotere versnellingen die de concurrenten zijn gaan rijden... heeft Kanes niet goed kunnen beantwoorden de laatste seizoenen. Het Olympisch toernooi zit erop voor haar. Een Olympische titel werd uitgereikt vandaag en die ging naar Denemarken voor de verandering. Lasse Norman Hansen, 20 jaar, talent, oud-wereldkampioen bij de junioren, wint het Omnium, de zeskamp. En dat is knap, want op het voorlaatste onderdeel ging Hansen nog hard onderuit. Bria Coccar, ook 20 jaar, uit Frankrijk, wordt tweede. En Edward Clancy uit Groot-Brittannië moet genoegen nemen met brons. Morgen beginnen de vrouwen aan het Omnium, met Kirsten Wild. Twee jaar geleden derde op het WK. Als ze nou goed geconcentreerd rijdt, zit er wellicht iets verrassends in. De hockeymannen plaatsen zich voor de halve finales. Aartsrivaal Duitsland werd verslagen met 3-1. Doelman Jaap Stokman zorgde ervoor dat Duitsland maar één keer scoorde. Want hij speelde uitstekend. Ja, dat klopt. Ik vond eigenlijk onze eerste helft dominant. Uh, als je ziet hoeveel uh, wij gecreëerd hebben, hoe uh, aanvallend wij uh, goed gespeeld hebben. Verdedigend vrij weinig de eerste helft. Uh, ik denk dat we zeker op basis van de eerste helft uh, echt winnaar zijn. Uh, tweede helft kregen we het uh, bepaalde fases even wat lastiger. Ook het uh, laatste kwartier denk ik dat we, dat we wel uh, even wel onder druk stonden. Maar uh, ja, als je dan ziet, uh, onder 3-1 is het toch makkelijker om die, uh, die voorsprong te verdedigen. En dat is wat goed baal, baal je als keeper een beetje van die ene, die eerste? Ja, tuurlijk. Je baalt van elke goal. Ja maar goed. Je zat er eh, nog bijna aan he, bij die corner. Ja ik zat eraan alleen eh, ik, ik kon er niet, net niet genoeg stik achter krijgen. Dat uh, nou, kan gebeuren. Ja, dan moet je meteen je hoofd weer fris krijgen. Want je krijgt nog uh, een hoop andere ballen in zo'n wedstrijd. Dat is ook gebeurd dus. Maar dan wil je in, die, in het vervolg van die wedstrijd uh, toch weer recht gaan zetten. Van, verdomme, ik zat er bijna aan. Uh, en je speelde in, in de slotfase, uh, nou ja, onverslaanbaar. Niet te passeren. Ja, wat dat betreft is uh, het keeper misschien een beetje te vergelijken met tennis. Uh, als je een uh, punt niet maakt, uh, dan moet je toch uh, je de knop weer omzetten. En uh, dat geldt met hockey ook. Als je de eerste minuten een goal tegen krijgt. Uh, dan, ook, dan moet je je knop omzetten. Want uh, ja, je krijgt nog 69 minuten uh, ballen op goal. Dus uh, ja, als je dat, uh, als je dat uh, niet kan, dan moet je niet gaan kiepen. En dan in de marathon. Daar konden Hilda Kibet en Lorna Kiplagat zich niet mengen in de medaillestrijd. Kibet werd 24ste. Kiplagat verliet de marathon voortijdig met een blessure. Het regende vrijwel de hele wedstrijd. De lopers hadden daar veel last van. Hilda Kibet. Het was echt uh, slecht weer, heel veel regen. En uh, ja, de hele wedstrijd, waar ik in de regen gelopen. En uh, ja, ik ben voor mij, ik ben tevreden dat ik de hele wedstrijd gelopen. Dat was heel belangrijk voor mij. Ik heb uh, vanaf de stand met de kroep gelopen. En het was heel moeilijk omdat er heel veel bokt. En meestal je moet heel uh, en dan uh, lopen. En soms, um, ja, omdat er heel veel water op de grond is, soms gaat in je schoenen. En dan kan je niet lekker. So, ja. Um, yeah. De Ethiopische Tiki Gelana won het goud voor de Keniaanse Jeptoe en de Rusin Arkipova. Ja, dan gaan we even uh, kijken in het Atlantikstadion. 400 meter? Ja, want Oscar Pistorius staat in de baan, hè? Ja, de Blade Runner. En hij is uh, geclassificeerd T43 als uh, uh, disabled. En dat betekent dat je een dubbele amputatie hebt net onder de knie. En uh, hij mocht van de IAAF, de Internationale Atletiek Federatie... niet meedoen aan de niet-gehandicapte Olympische Spelen. Maar dat is door het kas overruled. Uh, en hij loopt dus nu op de Olympische Spelen. Liep een uitstekende uh, serie en staat nu in de halve finale. Onder andere de Zuid-Afrikaan, dus Oscar Pistorius, waar we het over hebben. Onder andere tegen een Belg, Jonathan Borlet. Een uitstekende loper, 44-43. Zijn broertje komt straks in actie. Dat zijn twee hele grote talenten... uit. België. Kijken wat uh, Pistorius doet. Veel gejuich. Hij uh, komt altijd wat moeizaam op gang met die uh, uh, bladen onder zijn uh, benen. Maar als hij eenmaal na zo'n uh, 200 meter zijn ritme heeft gevonden dan uh, gaat het ook goed. Maar hij heeft het nu wel heel moeilijk want de man onder hem uh, gestart uh, Jonathan Borlée is hem al uh, voorbij. Maar Borlée is een hele snelle. En ik ben heel benieuwd. De eerste twee plus twee tijdsnelste gaan door van uh, drie halve finales. Kijken wat uh, Borlée doet. Die komt als eerst uit de bocht en uh, Pistorius ligt toch op uh, ruime achterstand. Dat haalt hij niet meer in. Uh, overigens Bollé niet uh, aan de leiding. Dat is... Uh... De man in baan 7, Kirani James uit Grenada, die loopt heel rustig uit. En dan uh, wordt Borlet, wordt derde, want James wint voor Brown van de Bahama's. En dan uh, de Belg Borlée op de derde plaats. En Pistorius, zijn Olympisch toernooi zit erop. Maar het was uh, leuk voor hem en goed voor de gehandicapte sport dat hij meedeed aan de Olympische Spelen. Andy Murray dan, die pakte de zo gewenste olympische titel vanmiddag. Wat een maand geleden op Wimbledon niet lukte, dat ging nu wel. Hij versloeg met fabuleus tennis Roger Federer. Nog maar weer eens een ace. En wat een coole reactie. Nee, nu toch door de knieën Andy Murray. Hij doet het. Wat een fenomenale finale heeft hij gespeeld zeg. 6-2, 6-1 en 6-4 tegen Roger Federer. Federer dus weer geen goud op de olympische spelen. Hij wilde het zo graag, de Zwitser. Het enige wat nog opbrak in zijn carrière was Olympisch Goud. Maar hij redt het weer niet. Hij moet door tot Rio in 2016. Heeft al gezegd, misschien doe ik dat wel. Maar Andy Murray, dat is de man hoor op Wimbledon vanmiddag. Wat fenomenaal! En voor Murray was het duidelijk, dit was zijn mooiste overwinning. Uh, that's number one for me. Biggest, uh, biggest win of my life. Uh, en yeah, this week's been incredible so far. Uh, had a lot of fun. Support is been amazing and you got one more match to one more match to go but it's been, been unbelievable. Mesker, uh, eindelijk heeft Murray zijn grote titel dus is dat gezeur over Fred Perry en toen allemaal nu voorbij. Nou, nee hoor. Volgend jaar bij Wimbledon, dan krijgen we weer van voren af aan. Want Fred Perry was natuurlijk de laatste man die Wimbledon won. En ja. Wimbledon is toch weer wat anders dan uh, Olympisch goud. Maar ja, zoals gezegd, het is zijn eerste echt grote titel. Vier keer stond Andy Murray in een finale van een Grand Slam toernooi. Vier keer verloor hij. Nou, dat is natuurlijk... Uh, ja, heel zuur. En dan moet je een geweldige veerkracht hebben... om zeker na die verloren wimbledon finale precies een maand later... dan op deze manier met ja, een kansloze Feder om dan zo te tennissen... en dan revanche nemen met Olympisch goud. Dus wat dat betreft tot nu toe de mooiste overwinning van Murray. Ja, maar ja, ja Wimbledon we... moet nog komen. Dus. Precies, ja. Kunnen we zeggen dat Murray vandaag misschien beter was dan vier weken geleden... en Roger Federer wat minder was dan vier weken geleden? Ja, uh, ik denk dat Murray nog niet eens uh, zoveel beter was dan vier weken geleden. Want toen speelde die ook al goed. Eén uh, groot verschil met die wedstrijd. Um, het dak was toen dicht. Het regende op Wimbledon. Dus dan heb je geen zon, geen wind. Dan zijn de perfecte omstandigheden voor de perfecte tennisser, Roger Federer. Vandaag uh, ja, toch iets meer van de elementen. En een Federer die toch wel een paar klassen minder speelde. Dus uh, ja, twee belangrijke verschillen. Het dak was gewoon open en Federer ja, toch wel een tandje minder en ik had eerlijk gezegd het idee dat Federer het ook niet zo heel erg vond, hoor. Ondanks het feit dat dit nog ontbreekt in zijn carrière. Maar ja, als je zag bij de prijsuitreiking, hij kuste zijn zilveren medaille. Hij lachte, hij gunde het Andy Murray. Hij was blij met zilver. Hij heeft Wimbledon gewonnen. Hij heeft weer de nummer 1 ranking, dus hij heeft ook echt wel wat om over te lachen. Ja, nou ja, goed. Uh, Murray uh, wonders van Djokovic en Federer. De grote vraag is of hij dan nu ook een Grand Slam kan winnen, natuurlijk. Ja, dat, dat, dat roept iedereen al jaren. De collega's in de kleedkamer weten dat. Uh, wij weten dat ook. Alleen hij heeft het op de grote momenten nog niet kunnen laten zien. Toen greep hij zijn kansen niet. Uh, Australian Open net niet tegen Djokovic. Uh, tegen Federer net niet. Had die breekkansen om ver te komen. Ja, en vandaag greep hij al die breekkansen wel. En Federer niet. Federer bijvoorbeeld kreeg negen breakpoints in deze wedstrijd. Maakte er nul. Hm. Murray kreeg er tien maakte er vijf. Dus op de big moments stond Murray er wel en Federer niet. Ja, duidelijk. Goed. Dankjewel, Marcella Mesker. MUZIEK Het me palpita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 feliz y placentera con el guajiro más lindo al que en el mundo más quiero, le di a mi guajiro una flor, una flor que di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré amor que nació de una flor, amor que nació de una flor De liefdesbloem, Flor de Amor, Omara Portuondo. Andy Houtkamp, al een tweeling voorbij zien vliegen? Uh, bijna. Uh, hij komt uh, nu de bocht in. En de laatste bocht. En uh, We hebben het over Kevin Borlée, de Belg. Zijn broertje heeft zojuist gelopen, zijn tweelingbroer Jonathan uh, heeft... Uh... Tweede tijd, want hij werd derde. Nou, deze Borlé, en daar wordt veel meer van verwacht. Want hij is wat sterker op meerdaagse wedstrijden, meer dagen achter elkaar lopen. Die gaat naar de finale en dat doet hij heel knap. Hij loopt uh, net achter uh, een Dominicaan. Santos op de tweede plaats. Uitstekend gedaan hoor, door uh, Kevin Borlé. En ik denk dat zijn broertje ook wel eens uh, naar de finale zou kunnen gaan. Als tijdsnelste, uh, maar dat hangt er nog vanaf. Goed. Boré de snelste, of in ieder geval als tweede, achter Santos naar de finale op de 400 meter. Goed, gaan we als opmaken voor... Uh... Het laatste uur van deze Radio 1 Sportzomerdag. Het wordt hoe dan ook een bijzonder uur. Niet omdat we Ranomi, Jojo hier verwachten en Jacco Verharen. Maar natuurlijk ook over een klein uurtje weten we wie de 100 meter finale bij de mannen heeft gewonnen. En wie had gedacht dat er een oranje shirt mee zou lopen in die 100 meter finale. Misschien wel helemaal niemand behalve hijzelf. Goed, zometeen zijn we terug dus na het nos van 10 uur. Wat ons betreft graag tot zo.